Boutemalgemoed met het RMS-journaal. In verschillende steden in Polen zijn naar schatting vele tienduizenden mensen de straat op gegaan met pro-Europese spandoeken. Aanleiding is de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof afgelopen week: dat het Poolse recht in bepaalde gevallen boven het Europees recht gaat. De actievoerders zeggen dat de conservatieve PiS-regering op deze manier probeert Polen uit de Europese Unie te leiden. De PiS-partij heeft al jaren ruzie met Europa over wat de partij ziet als Europese bemoeienis met het Poolse rechtssysteem. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de Nederlandse vluchtelingenopvang... die volgens de hulporganisatie door een humane ondergrens dreigt te zakken. Door overvolle opvanglocaties zouden essentiële zaken als medische zorg in gevaar komen... en ontstaan er onveilige situaties als mannen, vrouwen en kinderen in grote ruimtes worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers bevestigt dat er door het gestegen aantal asielzoekers nauwelijks plek is. Zo moeten in de noodopvang in Ter Apel mensen al nachten op veldbedden en stoelen slapen. Het Utrechtse Café, waar gisteren een man van 37 werd doodgeschoten, blijft op last van de burgemeester zeker een maand dicht. De politie is nog altijd op zoek naar de dader, maar heeft wel een idee wie het is. De toedracht van het incident blijft voorlopig nog onduidelijk. In Amsterdam is een standbeeld onthuld van verzetstrijder Jacobo van Tongeren... bij de onthulling tegenover het van Tongeren's voormalige huis... waren onder andere burgemeester Halsema en voorzitter Cohen van het Amsterdam 4 en 5 mei-comité. Jacobo van Tongeren was een onbekende naam... totdat haar neef in 2014 een boek publiceerde over haar rol in het verzet. Ze begon aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een verzetsgroep... die schuiladressen, voedselbonnen en persoonsbewijzen voor onderduikers regelde. Het weer meer bewolking vanavond. Er trekt ook wat regen over. Komende nacht klaart het weer wat op bij minima rond 8 graden. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon en ook wat buien. En dan wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen Beverwijk en Wijk en ...5 kilometer file. Is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht... ...en de vertraging is daar een half uur.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 Maar hoe kom jij toch aan zoveel knaken? Ik zie je altijd poelen binnen, Mary Pins, met vriendjes om jou. Heen. Je hebt een veel te kleine dag met een diamanten chain. Want die jas is mijn salaris en die schoenen met tv. Dus ik vroeg mij af van voren, werk jij deed. Ben jij een advocaat die van vroeg tot laat op de werkvloer staat en alles aanpakt?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 Coco, fais-moi hum, mm -mm. faut fais le bifton, pas de beaucoup. Chéri, coco, fais ma photo. Fais-moi, mm -mm, pas de beaucoup. Appelle moi kataleya, mea hum. T'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi kataleya, mea. Pour qui tu te prends joie en toi tout débouché? Le boulet est dans l'air. Il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? Je suis basité. Si en vrai me papa, pas, to be the code code De cordy cap-up, yeah, yeah, yeah Je vois pas le vaisseau mer, y'a jamais rien sans rien Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire Où est mon vaisseau père j'aimerais toucher le ciel Tu y young, young, young, young, chérie, tu sais Chérie Coco, fais-moi, hum Je veux le bifton pas de beau Chéri -cou. Chérie Coco, fais ma photo Fais-moi, mm, mm, pas de bobo. Appelle-moi Kataléamea. Mm. T'aimes doucher, moi je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi Kataléamea. Mm. Pour qui tu te prends, je en toi tout débouler. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Ton ziens, man, je vais. Pas de retour, je m'en vais. Non mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air, avec toi je m'en vais. Alors de quoi je me mets tu fous la merde non y'a pas de pep Chéri coco fais moi Je veux le bifton, pas de beau coco Chéri coco veux ma photo fais moi pas de beau coco appelle moi cataleya miam ben douche moi je le sais bien je le sais appelle moi cataleya miam Het reset van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Need. Just some love, L-O-P-E Saying what I've got is what you need A little love, L-O-P-E What I've got is what you need Just some love, L-O-P-E Saying what I've got is what you need A little love, L-O-P-E Are you looking That is what you need A little L-O-V-E Get the chill off your spine And let your body grow small step upon the stair I know your look when I get there if you worry One long pause, then you begin Oh, look what the cat's brought in If you want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 Jouw keuze ZFM. And so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 I can hear you in my sleep. It's hard to say goodbye. Oh, I tried couple times. Just a couple meals. Yeah, times, it's a meal. Yeah, times. oh, yeah, yeah, Something about you.